Dit is Café de Kip, ergens onder de rook van Amsterdam. Waarin u regelmatig zult ontmoeten Aki Palfrenier, ooit eigenaar van het café, zijn dochter Toos, zijn zoon Mani en Mees Goedkoop, die thans eigenaar is van de kip en getrouwd met Toos. Aan de zijlijn struikelt u dan wellicht nog over Leo Bloempot, van beroep Kapper... en Tante Ali, die haar theatercarrière opgaf voor een leven als toiletjevrouw. Hier komt Citroentje met suiker. Je kan ook stoppen. Ja, hallo. Sinds het niet meer mag, ben ik op van de zenuwen. Nou. Dit is geen moment om te stoppen. Sterker nog, ik ga nu even naar buiten. Tuurlijk moet je doen. Huh? Oh, wat is er aan de hand? Hart. Ha, ha, ha, ha, lucht. Oh, hier. Doe wat. Hier, nee, nee, neem een borrel. Ja, ja. Ja, ja. Zeg, wat is dat? Een, een brief? Die, die zat vanochtend bij de post. Zet een oude man zijn woning uit. Ik sta op straat. Nee. Ach, nee. Wat, wat? Hier, laat Ach. zien, laat zien. Wat Renovatie. Drie maanden? Drie maanden, maar dan zoeken ze toch wel zeker vervangende woonruimte voor je? Niks. Helemaal niks. Je kan verrekken voor de overheid. Nou. Als het droog is, geven ze je een paraplu. Maar zodra het regelt, pakken ze je plu weer af. Ach, zo erg zal het toch niet zijn? Alsof ik niet genoeg probleem heb. Ik ga even een pilletje maar jongens. Oh. oh, wat moeten we nou, Mani? Ja, ik weet het ook niet. Zeg, kan die niet zo lang bij jou? Nou, ja, dat vind ik best, maar hij, hij zegt dat hij niet in de rook wil zitten... En mijn eigen huis is blijkbaar de enige plek waar ik nog rustig de brander in steken. Nou, waarom neem je hem zelf niet? Je, je zou je mees horen. Ja. ja. Geen Marie, Zeg jij er nou zo van, jongen? Nou, ik, ik zeg net tegen Toos. Waarom ga je niet bij haar en mees in de logeerkamers? Al oh, zal mees ook gezellig vinden. Ja. Ach, jongen. Niemand zit te wachten op een zielige houden, man. Nou, nou, doe niet zo raar, pa. het bedrijf hoor. Natuurlijk kom je bij ons. Oké. Oh, nou. Echt? Hé? Eh? En, en mees dan? Wie... Die vindt dat hartstikke leuk. Ja. Zo, hier Leo, nog een jonkie. En dan moet je me toch eens vertellen wat jou vandaag scheelt, jongen. Je hebt nog geen drie woorden gezegd. En je zit erbij alsof je een klop van een oude hamer hebt gehad. Zo is het ook, Tante Ali. Figuurlijk gesproken. Nou, nou, hier drink dan maar lekker op. En vertel het eens tegen je Tante Ali, hè? Nou, je kent Joppie... Je dochter? Ja, natuurlijk ken ik die. Ik heb de luiers nog verschoond, weet je nog? Ja, maar kleine meisjes worden groot. Ja. Toen Beb de benen nam met die lul van de leesmap, stond ik er mooi alleen voor. Nou oh, Ja, maar dit is toch allemaal goed gekomen? Je hebt een nieuw abonnement, Jopie is gaan studeren. Nou, dan breekt me de bek niet open van de een op de andere dag. Begrijp ik geen woord meer van wat ze zei. Ja. Maar dan gaat het nou niet om. Ze belde gisteren. Oh, Oh, hoe is het met haar? Ze gaat trouwen. Oh, maar, maar dat is toch fantastisch, Leo? Toos! Ja? Toos, Jopie van Leo Bloempot gaat trouwen. Nou, gefeliciteerd, jongen. Ach, dat wordt de mooiste dag van je ja, leven. He. Ja, ja, het lijkt allemaal leuk als je dochtertje thuis komt met zo'n knakker. Nou, ik weet het nog precies toen mijn Toos met meesje goedkoop thuis kwam. Ba nou, ik kan je vertellen dat hij... Pa, als jij je spullen nou eens ging halen, hè, pa? Oh ja, ik ga wel weer, hoor. Eindelijk. Hey, Zegt Toos. Ja? Zou je niet eerst eens met uh, mees overleggen? Ach, wel nee dat loopt wel los. Au! Oh, nou, oh, oh. wat moet dit in hemelsnaam voorstellen? Hé hey, meisje, bent er al gezellig. Kom je hier altijd zomaar binnenvallen. Nou, waarom staat ons hele huis vol met dozen? Ik breek mijn nek. En wat doet die afschuwelijke ruitjesstoel daar? Heeft iemand zin om mij uit te leggen wat hier aan de hand is? Nou, de woning van pa wordt gerenoveerd, dus... Uh... Dus, uh... Dus zei ik meteen tegen hem dat hij wel zo lang bij ons komt. Het is maar voor even. Pa? Uh, pa, uh, uh, kun je ons misschien even alleen laden? Als je er problemen mee hebt, ben ik zo weer weghoor. Ik wil niemand tot last zijn. Ik heb ook mijn trots. Weet je dat zeker? Dat heb ik gehoord. Ik zei het ook hardop. Ben jij nou helemaal gek geworden om je vader hier te laten logeren? Nou. Ik zit al de hele dag met die man opgescheept in de kip. Mag ik dan misschien in mijn eigen huis nog genieten van een welverdiend uurtje rust aan de kop? Je hebt het wel over mijn vader, hoor. Ja, daarom juist. Als je het echt niet wil, dan zal ik dat wel tegen hem zeggen. Oh ja, nou, daar trap ik dus mooi in. Dan geef jij mij hiermee mijn zin, zodat je dit in elke andere ruzie tegen mij kunt gebruiken. He? En ik daar hem toe moet geven. En ik dus alsnog verlies. Wat? Ik wil jullie niet onderbreken, hoor. Maar ik heb nog eens nagedacht. Ik wil niet dat jullie ruzie maken om mij, dus ik ga wel bij niet zitten. He? In de rookwolken. Terwijl ik toch een hartprobleem heb. Met mijn hart. Hé, hey, wie heeft die doos nou hier neergezet? Oh, pa. Oh, ik heb jullie wel door. Of denken jullie soms dat ik van lotje getikt ben. Eh? Jij blijft mooi hier, pa. En daarmee is hiermee het laatste woord gezet. Veel. Ik kan me toch niet concentreren als die nep paparazzi van jou er nu staat te galmen. Heb je last van de muziek dan? Zou je denken? Nou ja, ik wil de toos verrassen. Omdat jullie zo aardig zijn om me hier te laten logeren, dacht ik... Ik zal het huis eens een flinke beurt geven. Maar ik kan alleen maar schoonmaken met de muziek en Ik kan alleen yes. lezen met de muziek uit. Hebben jullie nou alweer moed? Nou, nou, ik, ik wil er niks opraken. meer over horen. Zo, trouwens, heeft iemand mijn haakwerkje gezien? Vind je het niet schoon hier, Toos? Ik heb alles gepoetst. Ja, het is prachtig, pa. Zeg, pa, wil jij beneden even de bar in de gaten houden? Ik ben over een half uurtje weer terug. Goed, meis. Ik uh, doe het even. Mees. Gek word ik van die man. Stapelgek. Heb je hem horen snurken vannacht? Ik heb geen oog dicht gedaan. Zelfs slapen kan hij niet zonder herrie te maken. Oh. Zelfs dan moeten we nog op hem letten. Hij is niet gewend om met andere mensen samen te wonen. Hij leeft al alleen sinds de dood van mijn moeder. Geef hem nou nog een kans. Het is maar voor even. Hoe lang duurde die renovatie ook alweer? Drie maanden. Als je het snel zegt, is het zo voorbij. Nou, ik moet weer naar beneden. Als je mijn haakwerkje ziet, stop je het dan terug in het mandje. Dat lijkt me een uitstekende besteding van mijn enige vrije avond. Trond mevrouw Dankjewel moppie. Je ziet er weer goed uit vandaag. Ja, zo kan je wel weer. Abdel is 16 ba. Als je daar al je loes op Die lui trouwen op hun twaalfdal. Daar hebben we hun niks die ongewoons die van van aan. Bocht. Ik hoorde dat uw woning gerenoveerd werd. Mijn familie heeft nog een etage. Heel groot. Interesse? Ja, jullie hebben alles. En wij hebben niks. Nou, dat weten we nou wel. Pa, gedraag je. Trek je er me niks van aan hoor moppie. Nee, Hij is een meis. beetje overstuur. Geeft niks. Tot morgen, mevrouw Toos. Dag, Moppie. Dag. Dag. Graaf. Zeg, als je me nog even kan blijven helpen achter de barpa, dan kan Mees zijn boek uitlezen. Ik wou je niet in de problemen brengen, meisje. Ben je gek, pa? Mees vindt het juist hartstikke gezellig dat je er bent. Hij <laughs> zei net nog dat je zoveel leven in de brouwerij brengt. Ja, toch leuk als je zo goed met je schoonzoon kan vinden. Ja, jij hebt het natuurlijk over je eigen aanstaande schoonzoon, hè? Die knul van Jopie. Ken je hem? Nog nooit gezien, Dandalië. Is dus iemand die ze kent van de studie? Oh, nou, dan is het in elk geval goed volk. Ja, toch? <laughs> Niet dan? Het is toch juist prachtig als je er een zoon bij krijgt? Ik zeg oh. altijd maar, hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Je mm. kan alleen maar hopen. Als je diep in mijn hart kijkt, heb ik alleen maar zin om zijn hersens in te slaan. Omdat hij met zijn tingels en mijn Jopie ja, nou, nou, zit. Ja, Leo, Leo. Je moet ze toch een keer laten gaan, ja. jongen. Ze groeien op en ze gaan weer hun eigen weg. Ja. Daar doe je niks tegen. Zegt de man die bij zijn dochter inwoont. Haar moeder en ik hoopten altijd dat Jopie de kappersraak wilde overnemen. Maar nee, ze wou studeren. En nou dit weer. Wat moet je tegen zo'n jongen zeggen? Nou, uh, welkom in de familie. Uh, ga zitten en neem een borrel. Zeg tegen haar dat ze die jongen voorkomt stellen. Ik zeg altijd maar, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Zeg, als jij het allemaal zo goed weet, Mani... ...waarom ben je dan zelf nooit getrouwd? Ja, leuke, uh, leuke ja. meisjes nou. genoeg. Dat dat <coughs> oh. <coughs> Gaat het, jongen? Ja. <coughs> maar uh, serieus, Leo. Je moet Jopie bellen, zodat ze die jongen kan komen voorstellen. Je verliest geen dochter. Maar je krijgt er juist een zoon bij. Denk je echt? Zeker, weten? Ik snapte niks van tante Ali. Ik werk al meer dan een jaar aan dat haakwerkje. Het is van hele fijne zaden voor op de grote tafel. Ach, meid, dat komt wel weer boven water. Oh ja? Ja. De krant, mevrouw Tos. Dankjewel, moppie. Je ziet er weer goed uit vandaag. Ja, zo kan die wel weer. Goedemiddag, Sam. Goede Goeiedag, zeg. Ede lachbare. Wat zie jij er op je zondags uit? <lacht> Moet je nou een begrafenis? Doe mij maar een biertje mee eens. Dan geeft die jongens ook wat. Nou, je ziet er knap uit hoor, Leo. Ja. Jopie komt straks die knul voorstellen. Dus hm. ik dacht, ik haal mijn oude pak maar weer eens uit de motteballen. <lacht> die verloofde? Wat is dat voor een jongen? Hm. Weet ik het. Maar ik heb het volgende bedacht. Het maakt mij niet uit of ik hem aardig vind. Hij maakt mij Jopie gelukkig. En als zij gelukkig is... Ben ik het ook? Het is mijn achtergrondbediening. FC20 zit erop. En mijn comedy is erop. En het is mijn huis En het is mijn televisie. Die heb ik nog jullie gegeven voor je koperen bruiloft. Dus als je gaat het. Is het niet meer voor jou? Ja. Toos, wie vindt jij dat er gelijk hebt? Nou, nou. Die man hier of je bloed eigen familie die gisteren nog je hele huis hebt schoongemaakt. Nou, nee, nee, nee, nee. Ik laat me niet betrekken in die infantiele lagere schoolspelletjes. Het wordt tijd dat jullie allebei een keertje volwassen worden. Ja, maar ja, jij ja, zit dan Nice. ken ik je even spreken in de keuken? Oude gek, die werkt op mijn zenuwen. Hij eruit of ik eruit? Je hebt het wel over mijn vader. Ja? En ik ben je man, al 23 jaar. zie toe nou. Hij is ook al 23 jaar jouw schoonvader. Is het echt pas 23 jaar? Sla, ik wil niet stoeren als jullie het over me hebben, maar... Toos, ik geloof dat ik je haakwerkje gevonden heb. Oh echt? Hopelijk was je er niet al te erg aan gecht. Want ik heb hem als dweil gebruikt bij de schoonmaak gisteren. Nou, als je me zoekt... Ik ga even de rest van spullen halen aan u. Juist. Hij gaat eruit. Pa! Jopie. Meid, wat zie jij er goed uit? Dat komt omdat ze tegenwoordig een andere kopper ah, hebt. Pst, dat toch dat te aan, Pa, dit is Xavier, mijn verloofde. We hebben elkaar leren kennen tijdens de colleges. Café? Xavier. Xavier van Hemelsrood tot Staveren. Zou dat zo, een zo. aangelaam ja, kennis te maken? Die knapje heeft geen maar in zijn keel. Maar de hele productie van de Europese... Dag die liever Wie toch ook. Wat heerlijk online... om jou weer te zien, zeg. Ja. Ja. Nee, nee, dat plat Amsterdam van jou zo lekker klinkt. Nee, maar het is wel daar... Pardon, heb ik iets gemist? Oh, jongens, hou nou maar op. Ik ben toos goedkoop. En, en dit daar is mijn manmees. Pa en mijn man doen niks anders dan bekvechten, back sinds het pa bij ons is ingetrokken. Het is eigenlijk net een kleuterschool waar ze drank verkopen. Nou ja, doe maar weer. Humor als defensiemechanisme, grappig. En heel gangbaar voor mensen die iets te verbergen hebben. Nou, ho, ho, ho, ja, dat, dat, dat, Vriend, wat, ja? wat bedoel je daarmee? Dat was eigenlijk precies wat ik bedoelde. Ho, ho, schoolvoorbeeld. En wie heeft er ineens geen commentaar meer? <laughs> nou, ik ga roken. Wat maakt die dubbele longontsteking nou nog uit? Nou, geen motie. Zorg Kijk Tijdig nog. Zeg teus, ik heb een gesprek met Leo en zijn nieuwe schoonzoon zitten afluisteren. Wat, wat, wat, wat? Ja, nou ja, ze hebben het over bloempotten. He? Ja, volgens mij gaat het best goed. En, en wat is Jopie groot geworden, hè? Nou. Een echte meid. Ja. Het lijkt me ook best een, uh, een aardige ventje. Ja, ja, ja, ja. Ook zo slim en ik. Oh, ja. Een glad Janus. Niks voor ons Jopie. Pardon, mag ik nog twee piltjes en een glaasje rosé? En hij drinkt rosé. Ach, let me niet op hem hoor. Dat doet niemand hier. <kijen> Aha, een rivaliserende broers-zusrelatie. Huh? Laat me rijden. Jij was de oudste en hij een nakomertje. En toen jij klein was, hadden je ouders een druk met het café. En toen hij geboren werd, kwam alles op jou neer. Altijd de verantwoordelijke nog steeds misschien wel. We ja, ik kan het natuurlijk mis hebben. Hé, hey, kom maar aan. Geen commentaar. Is een glad Janus? Ja. Niks van onze Jopie. Kijk nou pa, de Zaterdagkrant. Zullen we kijken of daar een leuk huisje voor je in staat. Ach nee, dat staat nooit op een jongen. Ook niet op uh, pagina 7. 8,07. Eh, uh, 7. Ja. Verdoemd. Dit is best een leuk huisje. En nog heel betaalbaar ook. Maar het komt pas over een paar maanden vrij. En die, uh, die advertenties daar, daar, die daar, die, die, die, die, die rood omkringeld zijn. Uh, even kijken. Eén kamerwoning. Vier hoog. Leuke opknapper. Nou, dat betekent volgens mij dat het alleen nog niet afgebroken is omdat de brandweer er niet in durft. Ah, wel nee. Het klinkt als een geweldig huis. Helemaal iets voor jou. Oh ja. Dus jij vindt dat ik het moet doen? Zeker weten. En Toos? Ook. Ze heeft hem zelf omknield. Nou, ik begrijp het. Nou, dan moet ik maar een keer gaan kijken. Wat is er mis met nu meteen? Kom op, pak je jas. En ik ga even naar de woningje kijken. Zijn zo terug, hoor, oh, daar. Nou, succes, hè? Ja. Zo, kijk eens. Twee pills en een rosé. Waar is uh, Safier? Op de wc. Oké. Okay. Nou, sorry dat ik het zeggen moet, Mike. Maar um, die jongen, dat is niks voor jou. Nou, alleen maar omdat hij jullie door heeft, zeker. Nou, nou. Paar was ook al beledigd toen Xavier hem de symboliek van de bloempot uitlegde. Hij is gewoon ontzettend slim. Nou, wij niet. Nou, het is toch zo. Niet dat ik het geen leuke jongen vind, helemaal niet. Maar vind je zelf niet dat hij een klein beetje... Ik bedoel, hij is toch... Nou, uh... hij is heel lief voor me. Bij mij is hij heel anders. Jij snapt dat niet. Waar het in het huwelijk om gaat, is dat je gelijk gestemd bent, begrijp je? Je moet een basis hebben. En dat is heel wat anders dan dat hij denkt dat hij baas is. Pa, wat wil je nou eigenlijk zeggen? Dat hij met zijn intellectuele tingels van mij en Joppie Leuk, he? wel, vind je niet, pa? Nou, als je die vochtplekken niet meerekent... en dat het hier zo scheef is dat je geen zoek kan eten... en dat de een het niet meer doet... Dat ik dit huisje zo te zien deel met 10 miljoen kakkerlak en de familie Muis. Gezellig toch? Je hebt in elk geval geen inkijk van de buren met die blinde muur. Op één meter afstand van je raam. Uh, dus jij vindt dat ik het moet doen? Nou. Uh... Kom schat, we gaan. Ach. Laten we er nog eentje doen. Ik vind het wel gezellig in jouw oude buurtje. Uh, nou, mijn oude buurtje denkt daar anders over. Ik, ik begrijp niet helemaal ze, wat je... Ze vinden jou niet zo gezellig. Nee, dat laat zich raaien. Als je op deze plek geboren wordt en opgroeit... Dan? Laat dan... Ja, Josephine... Het is natuurlijk niet ons soort mensen. Niet ons soort mensen? Nou ja, Josephine, dat hoef ik je toch niet uit te leggen, hè? Nou, het is wel mijn soort mensen. De hele dag van elkaar afhankelijk. En mijn leunen. Emotioneel gemankeerd in een stomme kroeg zitten lurken aan een glas. Dat is een duidelijke sublimatie van waarmoederregressie. Hou nou toch eens op met je pseudo-psychogesever. Pardon? Ja, daar heb je niet van terug, hè? Nou, de groeten. Tabé. Ach, ik ga al, hoor. Die was snel weg. Wat is er gebeurd? Die blaaskaak. Dat is dus niks voor mij. Je bent een mooie meid, je bent een slimme meid. Je kunt echt wel iets beters krijgen dan dit. Wat is er nou? Pa, ik ben niet mooi. Ik weet wel dat jij vindt van wel. Maar toen alle andere meisjes uitgingen op zaterdagavond... toen zat ik samen met jou op de bank voor de televisie. Ik dacht dat je dat gezellig vond. Echt? Nou ja. Pa, Xavier is de eerste die me zag staan. Ik weet ook wel dat hij zo'n rare kant heeft. Maar nu het uit is, ziet niemand me meer staan. En blijf ik voor altijd alleen. Jozefine, dan moet je eens goed naar me luisteren. Je lijkt precies op je moeder. Ja, dat bedoel ik. Ze was misschien niet de mooiste meisje van de klas, maar ik vond dat prachtig. Vanaf het begin af aan al. want de ware schoonheidmeid zit van binnen. Nou, dan moet ik misschien maar een foto van mezelf op internet zetten. je lijkt inderdaad als twee druppels water op je moeder. En die is ook getrouwd met iemand die van haar hield. Met mij. En voor minder deed ze het niet, die moeder van jou. Opa. Thiopie. <middels> Zeg nou zelf, pa. Vind je het zelf ook niet lekker om een plekje voor jezelf alleen te hebben? Anders lopen toch ik je toch maar in de weg. Ach, J jullie zitten mij helemaal niet... Oh, nou, ik snap wel wat je bedoelt. Ik zeg het voor jou, pa. Ja, ja, nou, weet je, dan doe ik het. Ik ga wel zo lang in dit huisje zitten. Wie wil er nou geen toilet dat binnen in de keuken staat? Andere huizen hebben dat niet. Ik teken vanmiddag nog... Uurovereenkomst. overeenkomst. Pa, mees, hoe was het? Ja, leuk huisje hoor. Het is een stinkel. Maar ja, maak je geen zorgen, ik neem hem wel. Dit is tenslotte maar voor drie maanden. De krant, mevrouw Toos. Dankjewel je Moppie. Je ziet er weer goed uit vandaag. Nou, zo kan die wel weer. Als u de etage van mijn familie nog wilt, die staat nog steeds vrij. Echt waar? Ik heb altijd al gezegd dat jullie volk zo gastvrij en zo vriendelijk is. Daar kunnen wij nog heel wat van leren, ja. Je vader is in elk geval in één klap over zijn vooroordelen hier. Ik voel me verschrikkelijk, meis. Dit kunnen we toch niet maken? Maar wat wil je dan? Tja, wat willen we? Een juiste keuze is vaak een opgave... Maar niet getreurd, want soms wordt er voor ons besloten. Zo! Pa, wat doe je met die dozen op de trap? Laat me je tenminste helpen. Nee, jij hebt al genoeg gedaan. Oh pa, oh, we bedoelden het niet zo. Oh, blijf toch alsjeblieft bij ons. Je kan niet in dat stinkhol gaan wonen. Met die blinde muur. Liever een blinde muur dan een blinde vlek. Oh. Ik weet wel wanneer ik te veel ben hoor. En die keurige jongen, die abbel, die abbel... Die Abu Talib zegt dat ik zo lang kan blijven als ik wil. Je kunt toch ook bij ons blijven zo lang als je wil. Nee, zeker niet. Ik heb ook mijn trots. Nou ja, als je er zo over denkt. Leek ik heb helemaal geen trots. Hoe lang kan je me nou, man? O, oh, God, oh godzijdank. Oh, pa. Je weet toch dat we van je houden? Ja, dat weet ik wel. En die drie maanden, die zijn zo voorbij. Nou, ik kreeg een brief. Een nieuwe brief van de woningbouwvereniging. Het zou zomaar kunnen dat het er zes worden. Maanden? Nee, jaren. <GELUIDEN> oh, nee, zo! Tot zover Citroentje met Suiker. Volgende week zijn we er weer. Alle afleveringen kunt u nogmaals beluisteren via Citroentje met maar ook als podcast. Meest! <gacht>